7 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Kabinetsplannen met PGB levert geen besparing op. Veel Poolse jongeren in Nederland in de knel. En NASA heeft een tekort aan astronauten. <tronen> De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget leveren niet de gewenste besparing op. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau, die in handen zijn van de NOS. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, krijgen geld om zorg in te kopen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf bepalen op welk tijdstip de zorgverlener langs moet komen. Het kabinet wil dat minder mensen een PGB krijgen om zo'n 900 miljoen euro te bezuinigen. Voor de zomer beloofde staatssecretaris Veldhuizen van Zanten dat alle pgb'ers die zorg nodig hebben, die ook houden. En door die belofte kan de totale bezuiniging op 0 euro uitkomen, zegt het Centraal Planbureau. Dat had de kabinetplannen op verzoek van GroenLinks doorberekend. De hele oppositie wil dat de plannen voor het persoonsgebonden budget van tafel gaan.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 De Nationale Overgangsraad in Libië heeft Niger gevraagd hem tegen te houden, mocht hij de grens willen oversteken. Gaddafi zelf heeft vannacht berichten dat hij naar Niger is gevlucht tegengesproken. Hij liet van zich horen op een geluidsband die door een zender in Syrië werd uitgezonden. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het Karo-televisieprogramma Oog in Oog. Cohen wil de partijen ook aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn. Maar hij gaat er niet van uit dat het kabinet de vier jaar vol maakt. Cohen denkt dat er eerder verkiezingen zullen zijn. Als gedoogpartner PVV de regeringspartijen zo blijft uitschelden... dan kan dat nog vervelend worden, zei Cohen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft ondanks het einde van het Space Shuttle-tijdperk... te weinig astronauten in dienst. Dat schrijft een onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksbureau.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 Doordat dit de tweede dag is dat de Grand Slam-wedstrijden niet door kunnen gaan... moeten de finales op zaterdag en zondag waarschijnlijk verschoven worden naar begin volgende week. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe wat buiige regen. Er is weinig ruimte voor de zon. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Het wordt 18 graden. ANWB verkeersinformatie. Nog geen 40 kilometer aan file. Ook niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Diemen 5 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse hoek en Dordrecht Centrum. 11 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 Marcel Ooster en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Er zijn te weinig nieuwe politieagenten en dat ligt aan de korpsen zelf. Volgens minister Opstelten zijn ze te streng. Zal maar eens horen wat de korpsbeheerders daarvan vinden. Eerst naar Den Haag voor nieuws over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Ja, de plannen van het kabinet voor die bezuiniging zijn onhaalbaar. Dat zegt onze nationale rekenmeester, het Centraal Planbureau. In opdracht van de oppositie rekende het CPB uit... of de 900 miljoen euro die het kabinet wil besparen wel realistisch is. En het antwoord is nee. Vandaag worden deze bevindingen naar de Kamer gestuurd... maar verslaggever Marcel Bril in Den Haag heeft de notitie al in zijn bezit. Wat zeggen jullie tegen de aanvraag van het PGB? Ik hoor het niet. Emotionele protesten aan het begin van de zomer. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verdedigt haar maatregelen. Het aantal pgb's moet flink teruggedrongen worden, want dat is veel te duur. Sommigen krijgen helemaal geen zorggeld meer... en anderen krijgen het in de toekomst via professionele instellingen. 900 miljoen hoopt het kabinet dus te besparen. Maar in het stuk van het CPB is te lezen... Volgens de berekening van VWS komen de AWBZ-uitgaven... door de maatregel 0,9 miljard euro lager uit... Volgens het CPB bespaart de maatregel 0,6 miljard euro. Een opbrengst van 600 miljoen dus in plaats van 900 miljoen. Dat zal een heleboel minder. En hierbij gaat het rekeninstituut ervan uit dat de zorgbehoefenden... niet dezelfde hoeveelheid zorg krijgen als zonder de maatregel het geval zou zijn. Met andere woorden, mensen die geen PGB meer krijgen... maar wel recht hebben op andere zorg, zullen erop achteruit gaan.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 Maar dat gaat geld kosten. In dat geval wordt de eerder vermelde besparing van 0,6 miljard euro... nagenoeg teniet gedaan. Het is heldere taal. In het uiterste geval verdampt het hele bedrag dat het kabinet al heeft ingeboekt. Initiatief nemen van het doorrekenen is GroenLinks. Jolande Sap heeft het stuk ook al gezien en wil zo snel mogelijk een debat met de premier. En ik hoop heel erg dat we met deze berekening in de hand ook de coalitiepartijen en het kabinet kunnen bewegen om deze plannen nu in de prullenbak te gooien en uh, met goede nieuwe plannen te komen. Welke gevolgen deze berekeningen hebben voor de maatregelen, dat is nu nog niet te zeggen. Natuurlijk, we hebben een reactie gevraagd aan het verantwoordelijk ministerie. Maar dat doen ze niet omdat ze de CPB-notitie nog niet ingezien hebben. Tot nu toe zegt het kabinet de hele tijd dat het mogelijk is om aan alle beloftes te voldoen... door gebruik te maken van allerlei vernieuwingen in de zorg. Het is dus afwachten of de coalitie daar na vandaag ook nog zo zeker van blijft. Marcel Bril in Den Haag over de bezuiniging op de persoonsgebonden budgetten. Hoort u later deze uitzending meer over reacties, onder andere van Jolande Sap van GroenLinks. Dan de politiecorps. Die kregen gisteren een tik op de vingers van minister Opstelten. Bijna alle korpsen, van Zeeland tot Groningen, nemen te weinig nieuwe politieagenten aan, waardoor de kabinetsdoelstelling niet gehaald recht te worden. Geke Faber is vicevoorzitter van het Korpsbeheerdersberaad. Dat is de club van burgemeesters die verantwoordelijk is voor de aansturing van de politie. Van Faber, goedemorgen. Ja, meer blauw op straat is het credo van het kabinet. De doelstelling willen ze graag halen. Politiekorpsen staan er ook achter, korpsbeheerders ook. Er zijn genoeg aanmeldingen. En toch lukt het niet om voldoende politieagenten aan te nemen. Heeft u enig idee hoe dat kan? Um, nou, enig idee wel omdat we in de procedure nog maar sinds kort op die manier uh, zitten. Uh, maar als je kijkt naar de inhoud, moet ik zeggen dat wij ook met de uh, uh, handen in het haar zitten... en dus hebben gezegd we willen daar een goede analyse over. Eigenlijk weet u dus niet. Nou ja, wat we wel weten is dat uh, de uh, politieacademie doet er nu die landelijke selectie nog maar kort, mm -hmm. vanaf 2009... Daarvoor deden de korps dat helemaal zelf. Dus die, die nationale selectie hebben we met elkaar afgesproken. Juist omdat we inderdaad willen naar meer blauw op straat, naar die doelstelling. Uh, waar we het allemaal volledig over eens zijn. Uh, en de politieacademie heeft, uh, wat ik zeg, vanaf 2009 doet de politieacademie dat... en heeft vorig jaar, dus 2010, ook extra geïnvesteerd uh, daarin... en ook met name geïnvesteerd in nieuwe ICT-systemen... om het beter te kunnen monitoren. Oké, okay, dus daar, daar ligt het niet aan. Maar... Nou, ligt ja, het wel aan de, de, de, de die... aan, Pardon, daar ligt het in die zin aan... dat we daarmee nu wel wat meer duidelijkheid beginnen te krijgen... hoe het nou precies gaat lopen. En dan heb je het nu over de, de, de kwantiteit, dus de hoeveelheid mensen. Maar waar we nu natuurlijk veel meer in geïnteresseerd zijn... hoe het nu kan dat um, mensen wel door de selectie bij de politieacademie komen... en niet door de selectie met de politiekorpsen. Ja, de, en, kan het zijn dat de korpsen extra eisen stellen in dat opzicht? Nou, afgesproken in dat hele traject is al wel... dat de politieacademie een, een soort algemene selectie doet. werving en selectie van deze kandidaat is geschikt in zijn algemeenheid... Maar dan moeten politie korpsen, waar dan de persoon wordt uh, geplaatst... of waar die met name op heeft gesolliciteerd... dan is afgesproken dat de korpsen zelf nog op een drietal elementen echt selecteren. Dat past gewoon in de afspraken. En dat is van, past deze persoon in ons korps... Um, er wordt nog een antecedentenonderzoek gedaan, dat doet de politieacademie ook niet. En ook de korpsen kunnen, moeten nog naar de gezondheidscriteria kijken. Geeft dat en... aan mevrouw Faber dat de korpsen niet tevreden zijn met diegenen die van de politieacademie afkomen? Nou ja, dus, dat dus met is de opleiding? Punt zit het in deze drie criteria waar de korpsen, waarvan is afgesproken... dat de korpsen daar nog extra op letten en daar dus ook heel terecht naar kijken. Nou, het, het gekke daarvan is, dat is exact de reden dat we ooit met elkaar hebben berekend... een jaar of twee geleden, hè, toen het hele systeem begon... van nou ja, als de korpsen daar nog een keer extra naar kijken het passende het korps, antecedente gezondheid. dan zou 1 op de 13 kunnen worden uh, toegelaten. Daar, daar gaan we vanuit dat we ongeveer op dat schema zitten. En wat we nu zien is dat in een aantal korps... en dat zijn er nogal wat... Uh, eigenlijk veel minder worden toegelaten dan wat we ooit met elkaar hadden berekend wat, wat realistisch zou zijn. Nou, en daar moeten we natuurlijk een nader analyse naar doen, want daar hebben we geen van alle baat bij. Nou zegt uh, de minister gewoonweg, uh, de korpsen stellen te veel aanvullende eisen, zijn eigenlijk te streng, die lat moet lager, dan moeten we gewoonweg meer politieagenten op straat te vinden zijn straks. Ja, wat vindt dat u van die over Overigens oplossing. de hij daarin ook zijn eigen korps... waar hij zelf korpsbeheerder van is ernstig toe... want uh, die, het, uh, die selecteert ook nogal heel, uh, heel zwaar... als ik de cijfers uh, zie daarin. Uh, dus uh, kennelijk hebben we met elkaar een probleem. En um, wat natuurlijk niet zo kan zijn... dat die selectie uh, ten koste gaat van... Um, en ook de criteria omhoog schroeven... ten koste gaat van de kwaliteit. En dat hebben we ook vorige week met de minister besproken... en daar is het ook volledig mee eens. Dus, maar natuurlijk u... kan dat niet ten koste gaat. Van de ja, maar u weet nog niet of dat zo is, hè? Of, of het nou ligt aan de kwaliteit van deze aspirant-agenten, laten we zomaar even zeggen, of dat het ligt aan de korpsen die te streng Nee, maar dat, dat is dat precies de reden dat we daar die analyse op willen laten, laat, laten plaatsvinden. En, kijk, de minister heeft inderdaad een, een, nou ja, je mag wel zeggen, een pittige brief geschreven. Um, da, en daarmee zijn we met z'n allen ook weer op, uh, op scherp gesteld. Maar het kan niet zo zijn dat je, zonder dat je dat weet als minister zegt, de, de criteria moeten worden bijgesteld van de korpsen. Uh, wij zeggen dat zou kunnen, maar dan willen we eerst weten waar je precies in zit. We hebben het over een zwaar beroep. We hebben het over agenten die, uh, die geen gemakkelijke taak hebben. Um, om goede redenen moeten we met elkaar naar die kwaliteit kijken. Want daarmee kan oh. alleen maar de veiligheid van de burger worden gediend. Niet en... alleen door meer blauw op straat, maar, maar ook... ook door goede mensen. Precies, die, die lat wilt u niet omlaag, die drempel moet niet lager. En haalt u dan toch de doelstelling per 1 januari uh, bijna 50.000 FTE's te realiseren? Nou, het gaat nu om die 1850-instroom. Uh, uh, dus die, die 49.500 hebben we, hebben we wel. Het gaat om, om de iets, iets ja. verdere toekomst. Nou, er, er is nog weer een nieuwe instroom. Die is nog weer in oktober, november. Een aantal korpsen is daar ook nu pas volop mee bezig. Omdat ze pas in het voorjaar, vroeg in het voorjaar, hebben gehoord... dat de financiën ook gere, uh, geregeld zijn door het ministerie. Dus uh, daar wordt nu volop aan gewerkt. En met, met dit duidelijke signaal, zou ik bijna willen zeggen... van de minister, uh, ga ik ervan uit dat we het met elkaar gaan halen. Voorzitter van het Corps Beheerdersberaad, Gekke Faber. Dank u wel. Dank u wel. Hoe betrouwbaar is de wetenschap? Want een hoogleraar die zijn eigen onderzoeksresultaten verzint, dat geeft toch een deuk in het vertrouwen. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens even van Sean Bakker horen hoe het is op de weg. John. Het valt nog steeds mee. 10 files, 40 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, daar was een ongeluk gebeurd. Er staat nu nog 6 kilometer bij Randweg Dordrecht. Maar alle rijstroken zijn wel weer open. En de langste viel op dit moment op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij de Alfred Maren 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof zit met hoogleraar economie en internetondernemer Willem Vermeend aan de Caring Earth Tea. Joris, hebben ze ook een Caring ben, Euro Tea? Ja, en daar heeft hij heel veel ideeën over. Aan zijn uh, grote bureau op de eerste verdieping van, uh, van zijn huis uh, in Den Haag. Overal uh, krantenartikelen. Uh, zit hij te lezen. Nou uh, hey, gaat de stoel. Ja, wij gaan, wij gaan. Sorry, tegen. Maakt niet uit. Uh, te lezen in een, uh, in een boek wat u zelf aan het schrijven bent? Ja. Ik ben druk aan het schrijven. En het, uh, ik ben toevallig met een passage bezig over de euro. <laughs> over die, die moeten we houden? Nou ja, Nederland kan niet zonder de euro. Dus samen met Duitsland uh, verdienen wij het meeste de euro. En een hele grote voordeel hebben we. Waarom? Uh, Nederland en Duitsland zijn de exportlanden van Europa. En daar verdienen we heel veel geld mee. In Nederland, eigenlijk 70% van ons brood verdienen we in het buitenland. Dus Nederland is een land dat heel veel voordelen heeft van de euro, zonder die euro kun je schudden. En met Griekenland dan maar buiten de euro? Nou ja, ik was, ik was het van wat Bolkenstein eens. Die had een heel ja, een genuanceerd betoog die zei terecht, ja we kunnen doorgaan met geld stoppen in Griekenland... maar ja de Grieken moeten wel de mogelijkheid hebben om het ooit terug te kunnen betalen. En als je nu ziet dat de voorspellingen voor Griekenland voor dit jaar zijn... dat de economie krimpt met bijna 5 ja, waar moeten de Grieken dat ooit kunnen terugbetalen? Er komt nog iets bij, de rentelasten gaan omhoog voor de Grieken... want ze lenen steeds meer. De leningen stapelen zich op, dus je gaat schulden op schulden stapelen... Ja, en elk econom ja, zegt op de ogenblik... Ja, uiteindelijk zal de Grieken er weer bovenop kunnen komen... hun economie kunnen oppeppen... als ze eigenlijk weer een eigen munt hebben. Want de euro is veel te duur voor ze. Ja, dus terug naar de drachme. Dan moeten ze uit de eurozone... maar ze kunnen wel binnen de Unie blijven... maar in ieder geval eh, het geld moet dan gescheiden worden. Nou ja, wat kan is gewoon... we kunnen gewoon lid van de Europese Unie blijven. Maar uiteindelijk als je kijkt... ook naar het vleden, ook naar Zuid-Amerika... dan is het heel belangrijk dat je dan een eigen munt weer hebt. En ja, eigenlijk zag ik in... Een Opiniepeiling in Griekenland dat 60% van de Grieken eigenlijk vindt dat ze terug moeten naar de eigen oude munt. Nou, die kunnen ze dan minder waard laten worden. Dat heet devalueren. Ja, en dan worden ze aantrekkelijker voor toeristen. Dan kunnen ze hun export stimuleren. En dan kun je zeggen, nou ja, op het moment dat u dat doet, dan zijn wij bereid om die schuldenlast, nou, die schuiven vooruit. En op het moment dat u terug kunt betalen, doet u dat. Ja, dat doen de, de, de verschillende Europese overheden, maar dat doen de banken dan ook. Of hebben de banken er al rekening mee gehouden dat ze eigenlijk niks terugkrijgen? Als je kijkt naar de cijfers, kun je zien op de beurzen. Uh, daar zullen banken nooit hard op zeggen. Maar de meeste banken hebben gewoon al rekening mee gehouden. Die weten gewoon dat ze een deel niet terugkrijgen. Ja, en dan krijg je al een afwaardering. Maar als het officieel moet, is het heel vervelend voor een banken. Want dan gaan de balansen, die worden slechter. En dan krijgen ze problemen. Dus op het ogenblik is het zo uh, dat men vol kan houden dat probeert men ook manmoedig te doen, dat het geld terugkomt. En maar banken zijn niet voor een oplossing. Dus de, de, de bolken zijn oplossing, daar zijn banken niet voor. Ja, waarom niet? Want dan, ja, dan krijgen ze een probleem, hè? want dan moeten ze dus hun leningen afschrijven. En dan zijn ze als het ware de, de opbrengsten kwijt. En dat is vervelend voor ze. Polkestein, een oplossingen maken we er dan vanochtend van. U merkte met hem samen in de, tijdens het paarse eh, kabinetten. Uh, hij in de Kamer, u uh, in, in, in de regering. Um, nou, u zit niet meer in de politiek, bent nog wel lid van de Partij van de Arbeid, bent hoogleraar, heel veel andere functies, maar dus ook ondernemer. Als de dracht me terugkomt, is het dan iets om, om uh, er dan heel veel te kopen en snel te verkopen, dat je dan als ondernemer heel veel winst neemt en uh, dat we ergens anders in stopt? Nee, ik zou dat niet doen, want dat, dat is speculeren. En je weet nooit hoe dat loopt. En de meeste mensen, zeg ik altijd, uh, ja, mensen denken dat ze de beurs altijd winnen. Maar er zijn evenveel verliezers als altijd. Hè? Tegenover winnen ze dan verliezen, dat kan niet anders. Dus ja, uh, speculatie, daar moet je heel veel geld voor hebben. Dus ik zou er zelf nooit aan beginnen. Uh, want iedereen denkt dat hij wint, en meestal verlies je. Dus gewoon niet aan beginnen. Oké, okay, nou beginnen we daar niet aan. Uh, maar die drachma kan wat u betreft wel terugkomen, maar dus niet in speculeren. Joris van der Kerkhoff is vanochtend te gast bij Willem van Meent. Tien minuten voor half acht is het u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een bijzondere zaak. De Universiteit van Tilburg heeft met onmiddellijke ingang... hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel op non-actief gestaan. Stapel blijkt gegevens die hij in zijn onderzoeken gebruikte... namelijk te hebben verzonnen. Een onderzoek moet uitwijzen nu hoe vaak dat is gebeurd... en hoe lang Stapel al op deze manier te werk gaat. Wij praat hierover, wat de invloed die het heeft op de wetenschap met Robert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Welkom in de uitzending, meneer Dijkgraaf. Goedemorgen. Heeft u dit ooit wel eens meegemaakt? Nou, het uh, geval wat we nu om handen hebben, iemand die uh, data gefabriceerd heeft en dat uh, de universiteit is daar zo van overtuigd dat ze daar ook uh, ja, met, met een persbericht naar buiten zijn gekomen, dat komt toch. Uh, Heel zeldzaam voor. Uh, dat is een, in zekere zin is het wel het, het ernstigste wetenschappelijk vergrijp. Ja, want even voor de duidelijkheid. Uh, normaal gesproken um, stelt een onderzoeker enquêtes op, doet vraaggesprekken, observeert onderzoeksgroepen. Um, en daar komen data uit uh, naar voren. En in dit geval um, hebben waarschijnlijk die vraaggesprekken bijvoorbeeld nooit plaatsgevonden. en zijn de data verzonnen? Ja, dus uh, inderdaad. Uh, je doet onderzoek op grond van uh, wat je vindt uh, trek je conclusies. En, uh, nou ja. Als je natuurlijk die dingen zelf gaat verzinnen, dan, dan, dan is de, de weg vrij om alle mogelijke conclusies te trekken. Het belangrijke is natuurlijk dat die data geverifieerd kunnen worden door je, door je collega's, uh, door onderzoekers verder weg. En uh, ja, we zijn natuurlijk voor een groot deel toch ook op uh, vertrouwen gebaseerd. Dus ja, dit is echt een uh, hele ernstige zaak en, en ook een zeldzame zaak. Ja, u zegt al op vertrouwen gebaseerd. Verwijt u anderen iets dat er beter gecontroleerd had moeten worden? Uh, nee, absoluut. Uh, nou, we weten hier natuurlijk heel we weinig van. Ik uh, begrijp wel dat het toch wel door anderen aan het, aan het rollen is gebracht. Ja. Uh, als dat zo zou zijn, is dat een, wel een gebruikelijk patroon. Het zijn dan toch de naasten die op een gegeven moment argwaan krijgen. Uh, ik, ik denk dat het een drama is. Het is een drama voor, natuurlijk voor de betrokkenen, maar ook voor de universiteit, maar ook voor iedereen die met hem heeft samengewerkt. Want er komt nu natuurlijk een. Uh, ontstaat er een situatie waar het niet duidelijk is. in uh, ja, hoeverre men uh, betrokken is geweest. Dus vandaar dat het denk ik heel erg belangrijk is dat deze commissie aan het werk gaat. onder mijn, uh, de, de, de, de voormalig president van de Academie van Wetenschap, Pim uh, Leveld. En dat hij ook heel nauwkeurig gaat kijken van uh, hoe die betrokkenheid van anderen is. Want uh, het mag natuurlijk niet zo zijn dat iedereen hier wordt meegezogen. Nee. Ja, en dat is interessant wat u zegt. Dat het heeft zoveel gevolgen voor de wetenschap, de academische ja. wereld... maar ook voor de persoon, voor de onderzoeker. Meneer Stapel, waarom doet iemand zoiets? Is de druk zo hoog binnen de wetenschap? Uh, nou dat dat wel waar is, dat de druk hoog is, dat de druk ook steeds hoger wordt. Het is een zeer competitief uh, en uh, nou, de meeste wetenschappers, bijna alle wetenschappers, die kunnen daar op een goede manier mee omgaan, maar zo nu en dan, en nogmaals, dit is zeldzaam, dat hoor je misschien één keer per jaar ergens, dat het zo'n geval, dat, uh, dan, dan bezwijkt iemand eraan en ik weet helemaal niet van deze situatie, maar als je naar andere situaties kijkt... dan zie je ook soms dat, uh, ja, dat men daar bij, bij spreken, bijna een soort uh, verslavingspatroon aan krijgt. Dat, het is natuurlijk ook, uh, de verleiding is daar, maar aan de andere kant is, uh, zijn de repercussies zo groot... en is de academische wereld eigenlijk ook zo strak daarin... En dat ...de, de straf ja. eigenlijk ook erg groot. Ja, u ge, u uh, geeft aan hoe, hoe, hoe streng men is en hoe zeldzaam dit is... ...maar dit ja. straalt toch af op de, op de hele wetenschap. Absoluut, hoe, hoe ernstig absoluut. is dat? en daarom is denk dat? ik het is enorm belangrijk... ...dat de wetenschap uh, zoveel mogelijk ook aan, ja, aan, aan interne controle doet. Uh, we zien natuurlijk de wetenschap ook steeds meer een, een wereldwijd gebeuren. Dus de kwaliteit van de onderzoek wordt bepaald... ...door de kwaliteit van alle individuele onderzoekers. Die kunnen op allerlei plekken in de wereld uh, aan het werk zijn... Uh, in Nederland is de druk hoog, maar in sommige andere landen is die druk nog veel hoger. Dan, uh, er zijn zelfs gevallen bekend waar mensen als een publicatie in een toptijdschrift als Science and Nature hadden... hun, uh, hun salaris verdubbeld uh, ja. en, en daarna nog een keer. Ja, als, je, als je dat soort drukmiddelen gaat, gaat uitoefenen, dan, dan, dan zal er altijd mensen zijn die eraan bezwijken. En echt met grote schade voor de reputatie van de hele wetenschap, want we leiden er allemaal oh. onder. Robert Dijkgraaf, hartelijk dank voor uw commentaar. Groenboepen... Ja, een ecologisch prikkeldraad. Het nieuwe onderzoeksgebouw van het Nederlandse Ecologisch Instituut in Wageningen is eigenlijk één groot ecosysteem. Vandaag opent het gebouw zijn deuren. En uh, een van onze verslaggevers, Roel Pauw, mag daar naar binnen. Roel, vertel eens hoe ziet het eruit? Het is een uh, strak, langgerekt gebouw met heel veel glas. Je kunt uh, alle werkplekken van buitenaf zien. Veel hout gebruikt. Uh, een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Het lijkt op een uh, hele grote radiator die op het dak staat. Een aantal meters hoog, ook van hout. Voor het gebouw iets wat lijkt op een aanlegstijger. Uh, en een vijver. Er dobberen wat eentjes in rond. Het is uh, gebouwd door architectenbureau Klaus en Kaan. En die hebben helemaal niks met ecologie. Dus het geheim van uh, de ecologische snufjes die zit... Verborgen achter een hele mooie façade, een mooie moderne voorkant. En, Roel, mooie voorkant of niet, ze slopen het ook weer, hè? Ja, het uh, gebouw, vandaag wordt het officieel geopend, is eigenlijk alweer rijp voor de sloop. Klinkt een beetje raar, maar je moet daarbij bedenken dat men hier uitgaat van het cradle-to-cradle-begrip. Niet van de wieg tot het graf, maar van de wieg tot het graf. En Louise Vett, directeur van het Nederlands Ecologisch Instituut dat hier gehuisvest is, kan dat nog veel beter uitleggen dan ik. Ja, de, we staan hier inderdaad voor een heel mooi gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En uh, ja, wij zijn heel trots op dit gebouw, want het is eigenlijk een reflectie van waar wij voor staan. Wij zijn ecologen en we bestuderen hoe die natuur precies werkt... En in de natuur heb je helemaal geen afval. Want aan het, uh, ja, als er in de natuur iets gebeurt, dan is het altijd weer voedsel voor iets anders. Voor iets anders. En uh, daar heb je dus kringlopen. Nou, die kringloopgedachte hebben we centraal gesteld uh, bij de bouw van dit hele instituut. Dus uh, de kringloop ook van de materialen die we gebruikt hebben. Dus eigenlijk een soort omgekeerd bouwpakket. Je kunt het zo weer uit elkaar halen. Het is hout, het is glas, het is staal. En het, zijn, uh, ja, het is gewoon eigenlijk een nieuw concept om zo te bouwen. En het paradepaardje mevrouw Vettel, dat is de wc. Ja, want wij sluiten ook andere kringlopen. We proberen ook onze ja, nutriëntenkringlopen en de waterkringloop te sluiten. Dus ja, als je bij ons naar de wc gaat, dan, uh, dan spoel je dat niet zomaar weg in het riool. Want dat is eigenlijk heel erg jammer. Er zitten heel veel goede stoffen in dat riool. Uh, of sorry, in, de, in ons afval. En uh, dat moet je niet in het riool gooien. Bijvoorbeeld fosfaten, dat is toch een, een beetje een beperkte grondstof aan het worden, wereldwijd. Dus uh, dat moeten we dan maar eens terughalen. En dat, uh, dat doen wij als volgt. Uh, eerst maken we eigenlijk energie uit ons eigen afval, biogas. Uh, en dan houden we wat over. En dat is voedsel voor, voor andere organismen, bijvoorbeeld voor algen. En algen kunnen daar dus uh, heel hard op groeien. Die hebben een beetje licht nodig, die hebben CO2 nodig. En onze afvalstoffen kunnen ze daarvoor gebruiken. En die algen, die kun je dus gewoon uh, oogsten. En uiteindelijk komt het restwater hier terecht. En daar zwemmen de eentjes uh, lekker in, denk ik.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 Bezuinigingen op persoonsgebonden budget levert niet genoeg op. Een nieuw systeem in auto's belt omaat, automatisch alarmdiensten. Goedemorgen, het is half acht. Ik ben Ewald de Jong.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 Vanaf 2015 moeten nieuwe auto's verplicht een automatisch belsysteem hebben... dat bij ongelukken onmiddellijk de nooddiensten waarschuwt. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft dat aangekondigd. Het automatische belsysteem halveert de tijd die verstrijkt... voor ambulances en politie om op de plek van het ongeluk te komen. Het systeem belt automatisch met 112... en geeft de positie van het voertuig en de rijbaan waarop het staat door.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 De grens tussen Niger en Libië is te lang om de Libische kolonel Gaddafi tegen te houden. Ook heeft Niger er niet de middelen voor, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. De Nationale Overgangsraad had Niger gevraagd Gaddafi tegen te houden. En waar Gaddafi is, is nog altijd onduidelijk. En de kans bestaat dat hij naar Niger wil vluchten. Ook de NAVO heeft geen idee waar hij is, maar dat is ook niet de eerste zorg. He is not a target of uh, NATO operations.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 Tien jaar geleden waren er nog 150 astronauten en nu nog maar 60. Er zijn te weinig vervangers achter de hand voor als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt. Dat blijkt uit onderzoek door 13 ruimtevaartdeskundigen. En ook bij de volgende parlementsverkiezingen is PvdA-leider Cohen in voor het lijsttrekkerschap. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Ik, eh, wat mij betreft wel, ja. Dus u stelt zich bij deze kandidaat? Nou ja, u, u, u loopt heel erg hard, maar... Uh... Nou ja, het kabinet kan snel dat, vallen, dat, dat kan vallen. Zelf. Dat is waar, en als dat zo is, nou, dan zal ik mij opnieuw beschikbaar stellen, jazeker. Cohen gaat er overigens niet van uit dat het kabinet de volledige vier jaar uitzit...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 AWB nou, Verkeersinformatie, 14 files, net geen 50 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk om deze tijd. De meeste files die zijn ook niet al te lang, 2 à 3 kilometer. Eentje is een stuk langer, op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Dus uh, Amersfoort, Vathorst en de afrit Maren, 8 kilometer. Als uw koeling niet goed werkt, loopt u een bedrijfsrisico. Zeker bij levensmiddelen.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. En daar leest u al over de persoonsgebonden budgetten. Nou, misschien heeft u het al gehoord vanochtend. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat de besparingsplannen van het kabinet... voor dat persoonsgebonden budget onhaalbaar zijn. De NOS heeft de notitie van het CPB in handen. En die wordt vanmiddag naar de Tweede Kamer gestuurd. Verslaggever Marcel Bril is in Den Haag. Marcel... Hoe pijnlijk is deze nota van het CPB voor het kabinet? Ja, heel pijnlijk. Want let wel, het Centraal Planbureau is niet zomaar even een clubpie. Het zijn wel dé rekenmeesters van Nederland. Uh, doorgaans wordt er door Kamerleden en ministers goed naar geluisterd. En als je dan op zo'n bijzonder gevoelig onderwerpje... sommen uh, niet op orde hebt, ja, dan is dat toch best wel pijnlijk. Ja. Wat klopt er niet aan de berekeningen? Het kabinet heeft gezegd... als we dat systeem van de PGB's bijna helemaal afschaffen... dan levert dat in 2015 900 miljoen euro... Per jaar op. Maar het Centraal Planbureau zegt nee, dat is sowieso niet haalbaar. Maximaal zal het dan om 600 miljoen gaan. En dat bedrag dat kun je alleen maar bij elkaar harken als de mensen die geen PGB meer krijgen, maar wel recht op zorg houden, minder uren krijgen vergoed dan tot nu toe het geval is. Er dus op achteruit gaan? Er op achteruit gaan. En daar zit hem de crux, want de staatssecretaris die heeft beloofd, deze groepen mensen en dat zijn er zo'n 120.000 mensen, die houden gewoon dezelfde hoeveelheid zorg, en bovendien houden ze ook hun eigen Regie over die zorg. Dus als je gewassen wilt worden om zeven uur... dan wordt dat ook gewoon geregeld. Want dat is het grote voordeel van het PGB. Nou, En als gezegd, het CPB rekent uit dat dat niet gaat lukken. Dezelfde zorg voor minder geld. En wil de staatssecretaris die beloftes nakomen... dan kost dat zoveel geld dat het wel eens zou kunnen zijn... dat die hele voorgenomen besparing verdampt. Kortom, dan gooi je een heel systeem om... zonder dat dat uiteindelijk echt geld oplevert, rekent het CPB uit. Hmm, nou, dat is interessant. Zal dit gevolgen hebben voor de aangekondigde maatregelen. Kunnen mensen die boos zijn over het verlies van hun pgb-hoop krijgen weer? Ja, daar is het nog wel een beetje te vroeg voor om dat te concluderen, want je, bijna niemand die heeft deze cijfers nu al. Het ministerie niet, die hebben we wel gebeld natuurlijk om een reactie, maar ook de Kamerleden niet. En eh, bovendien moet je weten, cijfers van het CPB zijn heel belangrijk, zoals ik net al zei, maar het zijn geen wetten. Dus het kan zijn dat staatssecretaris Veldhuizen en Zanten zegt, CPB... U zegt wel dat het niet kan, zo'n flinke besparing... maar ik ga gewoon bewijzen dat het wel kan. Tot nu toe heeft ze namelijk altijd gezegd... we gaan slimme, vernieuwende en dus goedkoper werken. Nou, de partijen die hebben ingestemd met de maatregelen... CDA, VVD en de PVV, die geloofden dat tot nu toe... maar waren altijd wel heel erg kritisch. Dus ik ben wel heel benieuwd of die partijen... naar aanleiding van deze cijfers uh, misschien wel van gedachten gaan veranderen... en wat er uh, dan gebeuren gaat. We zijn nu bezig om te kijken of een van die partijen uh, wil reageren... Reageren op uh, deze nieuwe gegevens, maar ja, dat zal dan later deze uitzending blijken. Ja, nou kunnen we natuurlijk nog wel meer verzoeken verwachten hè, bij het Centraal uh, Planbureau. Um, om te kijken of het uh, uh, centraal planbureau. En inderdaad, of er nog meer uh, zaken moeten door worden gerekend en nog meer kabinetsplannen. Ja, zeker. Ja, als ik de oppositie was, zou ik alle voorstellen... maar eens door laten rekenen door het CPB. Want ja, je moet niet vergeten, die PGB dat is dus een hele gevoelige besparing. Maar absoluut niet de enige, want over een paar weken is het Prinsjesdag. En dan komen er weer een heleboel maatregelen naar buiten... om uiteindelijk op die 18 miljard aan bezuinigingen te komen. Nou, ik neem aan dat het kabinet wel eens even flink gaat kijken... kloppen al die cijfertjes wel. Dus um, ik denk niet dat um, ja, de oppositie zal zeggen... weet je wat, we houden het hierbij, ik denk dat ze nu... de hele de tijd in gaan zetten op de vraag: kloppen uw cijfers wel? Marcel Bril in Den Haag. En nu hoorde het hem zeggen later deze uitzending: reacties. Door naar de sport, door naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even met de Vuelta. Het is een hele fijne, spectaculaire ronde tot nu toe. Ja. Gisteren was de laatste rit bergop. En Balken Molma koos weer voor de aanval. Dat deed hij toch weer aardig, hè? Ja, dat deed hij toch weer aardig. Maar toch verdient het nog een heel klein beetje meer eer om uh, Froome, de Engelsman, toch even te noemen. Want ze moesten die, die laatste. De klim op 6,1 kilometer omhoog, waarvan de laatste twee kilometer heel erg omhoog... Vroom, als knecht begonnen van Wickens deze ronde, uh, ja werd wel verwacht of niet verwacht. Maar iedereen is eigenlijk verbaasd elke dag dat die jongen nog zo voor hem Koos vol de aanval. Het was werkelijk prachtig. Het werd een man tegen man gevecht met Kobo, de klassementsleider. Die reed hij helemaal los. En iedereen zat al te rekenen met bonificaties dat hij de nieuwe rode truidraker werd. En toen viel ook hij stil. Was totaal stuk. Kwam Kobo weer langs zij, Ging hem zelfs even voorbij. Maar Vroom kon er toch nog iets uitpersen. Vonden ze dus de etappe en uh, liep uh, seconden. Dus in op, uh, op Kobo staat 13 seconden nog maar achter op Kobo. En daarachter uh, inderdaad ging Mollema ook vol in de aanval. Want die wilde Wiggins van het podium stoten. Kwam nog even half in, in aanraking met een, een toeschouwer wat hem een paar seconden kostte. Maar kwam wel heel mooi weer als derde uh, daarboven. 24 seconden ligt hij nu nog achter Wiggins. Dus hij heeft nog 24 seconden te gaan naar het podium. Uh, kan dat nog? Uh, ja. Want uh, er zijn weliswaar geen bergritten meer. Maar er komen morgen en zaterdag nog twee hele uh, ja, lastige. Geritten door het Baskenland. En de ronde van Spanje kent allerlei momenten met bonificaties, waarin je dus door een sprintje te winnen, secondes kan winnen. Dus zowel Froome Kobo om plaats 1 en 2 als uh, Mollema Wiggins zal nog voluit doorgaan een aantal dagen. En Mollema heeft overigens als uh, troostprijs ook nog de groene trui, de meeste punten als aankomst, en dat geeft zijn regelmatigheid uh, weer in deze ronde ook kunnen overnemen. Dus uh, kortom, het was eigenlijk toch wel weer een hele mooie dag voor Mollema. En het is inderdaad een bijzondere uh, ronde, een open ronde, zoals ze dat noemen, waarin elk dag andere mensen kunnen winnen en vroem en kobo om je een idee te geven starten uh, beide als knechten van van of en wiggins en uh, zijn nu de leiders van het klassement en uh, mollema uh, speelt een prachtige rol in deze ronde Dan ja. nog even golf uh, tom het ja. enige internationaal medetellende toernooi in nederland is het klm open begint ja. vandaag maken de nederlandse golfers daar nog kans om wat potten te breken uh, nou golf is een bijzondere sport het heeft altijd te maken met uh, hoe de baan erbij ligt uh, uh, het is uh, het weer zal een grote rol gaan spelen Nat spel je in de regen of niet. Er doen prachtige wereldtoppers mee. Westwood, uh, Keimer en McElroy. De nummers 2, 3 en 4 van de wereld. Uh, om die te verslaan moet je van goede huizen komen. Wij hebben Luiten, Derksen, Lafeber die het ooit al eens won. Sluiter. Het zal heel spannend worden. Eerst proberen de eerste twee dagen te overleven. En dan op zoek naar een hoge klassering. Maar uh, het is in jaren niet zo'n hoogbezet golftoernooi geweest in Nederland. Dus voor de liefhebbers. Ze worden gevraagd geloof ik, met de trein te komen. Doen golfers geloof ik, niet graag. Moeten ze toch maar een keer doen vandaag. <lacht> Dankjewel, tot morgen. Joei. Ja hoor, ze staan er weer. Journalisten bij het parlementsgebouw. En dan nu echt voor de laatste keer. Want België staat op het punt een akkoord te sluiten over een nieuwe regering. Nou ja, dat zeggen ze. Goed, straks meer. John Bakker, hoe is het op de weg? Het valt nog steeds mee, Lara. 18 files, 50 kilometer bij elkaar. Nog geen bijzonderheden. De meeste files zijn uh, ook niet al te lang. 2 à 3 kilometer. Eentje springt er wel uit op de A28. Vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid acht kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Kan Jorge Zorigieta zijn dochter en schoonzoon nog wel blijven bezoeken? Want er is opnieuw aangifte gedaan tegen Zorigieta. door nabestaanden van mensen die zijn verdwenen tijdens het Fidela-regime. Heerste tussen 1976 en 1981 in Argentinië. Tien jaar geleden werd dat ook al gedaan, maar toen had justitie geen rechtsmiddelen. Inmiddels is de wet veranderd. gaan we over praten met hoogleraar internationaal strafrecht en natuurlijk ook internationaal strafrecht. Geert-Jan Knoops. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Knoops, moet de heer Zorre-Geta zich zorgen maken? Nou, ik denk op dit moment uh, niet, omdat het maar zeer de vraag is... of uh, Nederland ook onder die nieuwe wetgeving rechtsmacht heeft... dus bevoegdheid heeft om deze zaak überhaupt in onderzoek te nemen. En dat houdt eigenlijk verband met het feit dat de uh, nieuwe wetgeving is gebaseerd... Op een verdrag dat eerst in december 2010 is geïmplementeerd is ingevoerd in Nederland. Daarbij is een uh, zeer ruime uitleg, uh, zeg maar, uh, gegeven aan het begrip gedwongen verdwijningen. En een van de, de hoofdregels van het internationaal strafrecht is dat je niet zonder meer met terugwerkende kracht dit soort nieuwe bepalingen die ook. Uh, geven van, van nieuwe uh, gewijzigde inzichten, die kun je niet zomaar ten nadele van een burger toepassen, als dat de rechtspositie van hem of haar benadeelt. Uh, dat geldt ook voor de wet internationale misdrijven waarop de aangifte mede is gebaseerd, of waarna de aangifte verwijst als ook een een wet die pas in 2004 in Nederland is ingevoerd. En uh, uit eerdere strafzaken in Nederland uh, op het gebied van vermeende oorlogsmisdrijven, is gebleken dat die wet geen terugwerkende kracht heeft. Maar meneer Klobis, wat is dan het verschil met, met uw cliënt bijvoorbeeld, Julio Poch? Nou, ik, ik vind het heel moeilijk om uh, die vergelijkingen te trekken uh, in deze zaak. Op de eerste plaats gaat het natuurlijk... Uh, in de zaak van goede Ports om een andere verdenking... Een, een andere basis voor de verdenking. Daar zeggen de Argentijnse autoriteiten dat hij uh, betrokken zou zijn geweest... bij het uitvoeren van uh, zogeheten dodenvluchten. Dat wordt betwist en daar is uh, ook geen bewijs voor. Um, uh, terwijl, zoals ik de aangifte begrijp... Uh, de, de kwestie van de heer Sochiata betrekking zou hebben op... Uh, uh, ...het deelnemen aan een bewind waarin dit soort beslissingen uh, zouden zijn genomen... ...zeker waarvan men wist dat dit speelde. Dat is een, een, een ander uh, zeg maar, strafrechtelijk verwijt, om maar zo te zeggen. Dus ik vind dat moeilijk te feit. En we moeten niet vergeten, uh, de zaak van uh, Goeie Potje is een slecht voorbeeld... ...omdat die vervolging nu juist een hoge mate politiek is in Argentinië. De vervolging van Potje is puur uit politieke motieven ingegeven... En je kunt dus niet zonder meer zeggen, eh, dan moet dat dus ook eh, door andere landen worden overgenomen. Nee. Uh, dus ik, ik hoop niet dat, uh, dat die zaak juist het voorbeeld, want dat is juist een slecht voorbeeld. Die, die man is voor van een politieke vervolging geworden in Argentinië, waarbij de onderzoeksrechtering kwestie uh, zich uh, een hoge mate politiek heeft laten leiden... Door zijn vervolgingsbeslissing. En dat zou Nederland juist niet moeten. Dat voorbeeld zou Nederland juist niet moeten, uh, uh, uh, juist niet moeten overnemen. Um, wat heeft het OM nodig sowieso om tot vervolging over te gaan? Want lijkt me hoogst ingewikkeld. Het bewijs ligt toch in Argentinië? Ja, dat is natuurlijk uh, ook een beslissing die het OM zal, uh, zal moeten nemen. Dat, dat, dat zal, daar zal ik denk ik moeilijk een antwoord kunnen geven. Het is natuurlijk wel zo daaronder onder die. Nieuwe regelgeving, uh, dat nieuwe verdrag. Uh, men er wel van uitgaat dat alle landen gehouden zijn om uh, onderzoek te doen als een ander land dat niet doet of, of als een ander land dat niet wil overnemen. Ook dat is een kwestie van uh, verdeling tussen de landen zelf van die zogeheten rechtsmacht. Maar dat uh, neemt niet weg dat de voorvraag natuurlijk is. Uh, als je uh, nu uh, zeg maar te maken hebt met een. een een ...nieuwe uitleg van het begrip gedwongen uh, verdwijning. Een uitleg die overigens in die zin ook nog discutabel is. Omdat als je dat als een soort van uh, eeuwig durend delict zou gaan aanmerken... Uh, ...want de aangevers stellen, ja zolang uh, de, uh, de kwestie van de gedwongen verdwijning niet wordt erkend of het lot of de verblijfplaats van de verdwenen personen niet is opgehelderd... dan zou dat delict blijven voortduren. Dat is natuurlijk in hoge mate discutabel... omdat je daarmee uh, de uitleg van dit begrip uh, blootstelt... aan arbitraire uitleg, rechtspolitieke uitleg. Want dan kan iedere overheid zeggen... dat dat delict altijd blijft voortduren. En ja, dan maar is goed. Natuurlijk... Daar kan een rechter zich over uitspreken. Ja, maar neemt niet weg dat, dat de hoofdregel zal zijn. Tenzij, uh, en dat moet het al beslissen. er is vaak is van een uitzonderingssituatie... dat je dit niet met teruggegeende kracht naar de periode 76-81 zonder meer kunt toepassen. Zorik daar is al eens uh, onder eerder verhoord. En toen heeft hij gezegd, ik, ik heb niks van die verdwijningen geweten. Later werd bekend dat hij dat wel zou hebben geweten. Uh, kan hij hiervoor, hier in Nederland veroordeeld worden? Nou, dat, dat is niet aan mij om daar een oordeel over te geven. Uh, over de, de, de mate van het bewijsmateriaal, daar kan daar ik geen, uh, geen uitspraken over doen. Uh, uh, je moet denk ik wel eens een algemeenheid uh, voor opstellen... dat het enkele feit, en dat heeft het joegoslavië tribunaal ook al bepaald in een aantal uitspraken... het enkele feit dat een politicus uh, heeft deelgenomen aan een bepaald blind... Uh, nog niet, maar dat daarmee uh, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid is gegeven... voor alle beslissingen in zo'n bewind. Dus daar zal meer voor nodig zijn dan enkel dit soort uitspraken. Geert-Jan hoogleraar internationaal strafrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Tien minuten voor acht is het. We zouden nog naar België gaan. Nou maar doen dan hè. In België is het erop of eronder voor formateur Elio Di Rupo. Na ruim 450 dagen onderhandelen is het nu menens. Di Rupo hoopt dat hij binnen enkele dagen een akkoord kan sluiten... tussen de Vlamingen en de Walen over een grote staatshervorming. Al dagen staan buiten het parlementsgebouw journalisten te wachten op nieuws. Ook onze eigen man in België, Joris van Poppel wetstraat in Brussel. Voor het grote gebouw van de Senaat staan de journalisten weer. Want het is weer hoogspanning in de Belgische politiek. Binnen zit Elio Di Rupo, de formateur. En op dag 452 nu van de formatie probeert hij eindelijk een akkoord te sluiten over die staatshervorming. Buiten staan de journalisten. Al dagen. Ze zijn om 11 uur begonnen. En gisteren zijn ze om negen uur begonnen en stond ik er om half negen s'avonds nog. Tim Pauls van de VRT Vlaamse Omroep. Wat gebeurt er daar binnen aan die onderhandelingstafel? Je ziet wel wat vooruitgang, maar op het moment dat er gesprongen moet worden zie je ook dat er altijd wel weer een partij is. En we hebben er ja, al gauw zeven, acht, negen nodig om in dit land een regering te vormen. Altijd wel weer een partij is die... Uh, het niet kan verkroppen dat ze ergens op moet toegeven. Uh, altijd wel weer een partij is die, uh, ja, die, die, die de toegeving niet kan slikken. Een fotograaf hier heeft een foto genomen van een politicus... die met een briefje op haar schoot in de auto zat. En door het raam heeft hij heeft gefotografeerd wat daarop staat. Een soort geheimtaal, geheime manier van communiceren... tussen de journalisten en de politici die, die afgesproken hebben... dat ze niks zeggen voor de camera. En wat staat er op dat briefje? We zijn... Compleet nutteloze discussies aan het voeren. Nou, Tim Pauls voorspelt niet veel goeds. Nee, maar we kunnen niet goed lezen wat er verder nog bij staat. Dus ik wil er ook niet te veel uh, belang aan hechten uh, waar dat nu precies over ging. Maar dat het met de onderhandelingen moeizaam verloopt, dat kan ik je zo ook wel vertellen. Daar heb ik geen uh, briefje voor nodig. Het is de week van de waarheid voor Elio Di Rupo. De Vlaamse nationalisten die onderhandelen niet meer mee. Dus. Als het überhaupt nog mogelijk is om een regering te vormen in België... dan zal het nu moeten gebeuren. Vinden ook de walen. Thomas Gadisseur van de Franstalige Omroep RTBF. Het is de laatste kans. Echt nu. Omdat vroeger waren de nationalisten erbij. Ze moeten er zijn. Nu zijn ze weg. De CDNV zit erbij. Het is de laatste kans voor die robo. Echt nu. Dus nu lukt of of het niet. En dan weet niemand wat er dan gebeurt. Niemand. Wat denkt u? Nieuwe verkiezingen? Nee, geen enkel partij wil verkiezingen, dus zelf moet er onderhandeling zijn. Als het nu niet lukt, niemand weet wat er zal gebeuren. Als nu deze constructie zonder de Vlaamse nationalisten niet lukt, dan moet je zeggen dit land is politiek failliet... Oké, okay, we zijn een vrij rijk land en het is hier best goed leven, ik kan het u verzekeren. Um, maar politiek lukt het niet meer. We, we kunnen geen regering meer vormen. We zijn eigenlijk nu al drie jaar bezig om het land te hervormen. Dat gaat maar niet. Wel, als dit ook niet lukt, dan, dan is België politiek gesproken failliet. Nou, de onderhandelingen zijn gisteravond om 11 uur opgeschoord. Straks om 11 uur wordt er weer verder gepraat. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Politieagenten in de Afghaanse provincie Kunduz mishandelen met grote regelmaat gevangenen in detentiecentra. Gevangenen worden geslagen of gemarteld om bekentenissen af te leggen. Tijdens een voorarrest krijgen ze zelden een advocaat te zien, schrijft de Volkskrant. En de krant baseert zich onder meer op informatie van mensenrechtenorganisaties. Nederland is juist in Kunduz betrokken bij de opleiding van politieagenten. Missie ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Rusland is het gevaarlijkste land ter wereld om met het vliegtuig te gaan. Dat schrijft de Moscow Times na het vliegtuigongeluk van gisteren, waarbij een ijshockeyteam om het leven kwam. Dit jaar stierven in Rusland al 121 mensen bij zo'n zeven vliegtuigongelukken. In Congo, tweede op de lijst van meest gevaarlijke landen... kwamen 106 mensen om bij vliegtuigongelukken. Van de ex-gedetineerden gaat 75 binnen tien jaar opnieuw in de fout. En daarom moet het Nederlandse gevangenisstelsel grondig worden doorgelicht, vindt de VVD. Volgens de Telegraaf is de partij geschrokken van het aantal criminelen... dat na celstraf opnieuw crimineel gedrag vertoont. Het bloedbad dat de Noor-Anders Breivik in juli aanricht op een jeugdkamp... van de regerende arbeiderspartij op het eiland Utoya, heeft angst veroorzaakt binnen de PvdA... Dat zegt partijleider Job Cohen in een interview met Trouw. Vergis je niet hoeveel angst dit bij veel Sociaaldemocraten en andere linkse politici teweeg heeft gebracht. En dat is een treurig gevoel. Je werkt aan de samenleving om mensen te verbinden en te helpen. En die haat, het is allemaal de schuld van Sociaaldemocraten, dat vind ik verknipt, Aldus Cohen. België heeft voor de herdenking zondag van de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten extra veiligheidsmaatregelen getroffen, schrijven de Belgische Kranten, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Medewerkers van de politie en van veiligheidsdiensten zullen opvallend aanwezig zijn op onder meer treinen en metrostations en op de luchthaven van Zaventem. Verder is er extra bewaking voor de Amerikaanse en Britse ambassades. Gemeenten in Nederland hebben met behulp van sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter, bijstandsfraudeurs achterhaald. De fraudeurs blijken zich te ontmaskeren door te twitteren over luxe vakanties of dure aankopen, staat in het AD. Tien gemeenten huren sinds kort onderzoeksbureaus in die met speciale software de sociale media scannen of lopen. Op zoek naar mensen die een bijstandsuitkering hebben en weigeren hun schuld bij de gemeente af te lossen. Iemand die twittert dat zijn buurman een nieuwe auto heeft, kan onbedoeld aanzet geven tot ontmaskering van een fraudeur, aldus de krant. Bijzonder bericht dan nog uit de financiële wereld. ASN Bank wil een beleggingsfonds oprichten... dat zijn dividend uitkeert in kaas. Okay. Per 1000 euro inleg gaat het om 4 kilo kaas per jaar. Dat is een vaste uitkering. De prijs van kaas heeft daarop geen invloed. Kaas komt uit de regio van de belegger. Het doel van het fonds is een grotere biodiversiteit, zegt ASN Bank. En daarbij is ondersteuning van de boeren nodig. Het is te lezen in trouw. Dat is ook een vorm van beleggen, hè? Stukje kaas ja. op rood. Heerlijk. Wij gaan zo praten over de PGB's, want we zijn benieuwd naar de reactie van de oppositie over die tegenvallen voor het kabinet. De besparing van de PGB is niet haalbaar. Ikzelf ben nooit overtuigd van een noodzaak voor verdergaande wetgeving. Sibrand van Hulst, voormalig directeur van de inlichtingendienst, de AIVD.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 Het baderie comfort. De luxe van een toilet, dubbele wastafel en een inloopdouche op 5 vierkante meter. Het baderie comfort. De slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de baderie showroom. Batterie. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Het baderie comfort. Een toilet met softclose sitting van Sphinx. Kijk op baderie.nl.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 Software vooruitgedacht. Dit is Radio 1.